President Assad hief, hief donderdag de noodtoestand op... die bijna 50 jaar van kracht was. Hij zei toen dat vreedzame betogingen waren toegestaan. Volgens Obama is die opmerking een loze kreet gebleken... gezien het geweld dat gisteren tegen de betogers werd gebruikt.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 Max. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het tweede uur van Nachtvluchten op deze Paaszaterdag 23 april 2011. Fijn dat u luistert naar Omroep Max hier op Radio 1. Straks tussen zes en zeven verwelkom ik Olga Commandeur. Het gezicht van Nederland in beweging. En dat in het kader van ons maandthema Nachtvluchten Sportivo. Maar voordat het zover is gaan we nog langs bij tekenaar Dick Matena... die morgen 68 wordt, bij Helene Noltenius... en in dit uur bij de schilder en lompenhandelaar Jopie Huisman. Die werd geboren in 1922 en overleed in 2000. Deze maand verscheen het door Albert van Keijmpema geschreven boek... Jopie Huisman, de andere kant. En in het Jopie Huisman Museum in Workum werd een expositie geopend... waarmee wordt gevierd dat het 25 jaar geleden is dat het museum zijn deuren opende. In 1988 was de kunstschilder bij Leo Siepen te gast... in een aflevering van Een Leven Lang. Hij vertelde over zijn geboortestreek, zijn gezinsachtergrond... zijn werkwijze en zijn mens- en wereldbeeld... Ook ging hij in op de realistische versus de abstracte schilderkunst... en uit hij zijn bewondering voor de grote 17e-eeuwse schilders. Gaat u mee terug naar maart 1988. Jopie Huisman in Een leven lang. Ik heb ook geen verontschuldiging voor mezelf, niks. En alles wat ik verkeerd wordt, dan denk ik, je bent waardeloze lapswans. Jopie Huisman met zijn mooie schilderijen, zijn, en, zijn dit en dat stelt niks voor. En het stelt ook niks voor. Want dit hele leven, dat is één groot drama, beste jongen. En iedereen is op een vlucht voor de drama, snap je. Daarom gaat het ook zo raar, de angst. Vandaag in een leven lang een portret van Jopie Huisman uit het Friese herbaaien. Zijn naam klinkt slordig, nonchalant, vlodderig, maar ook ongedwongen. Jopie, handelaar in lompen, oud ijzer, vodden, metalen... maar ook schilder van prachtige stillevens. Huisman is autodidact met een fabelachtige techniek. Zijn hoofdberoep bepaalt in hoge mate de inhoud van zijn schilderijen. Hij schildert namelijk wat de handel hem brengt. Oude versleten broeken, vertrapte laarzen, verweerde klompen, gedeukte hoeden... noem het maar op, Jopie brengt het tot leven... De 65-jarige Fries tekent vanaf zijn 16e jaar. De laatste jaren brengt het schilder hem succes. Zo Zozeer zelfs dat hij de enige kunstenaar in Nederland is... die een eigen museum heeft, in Workum. In 1986 opende de oud-president van de Nederlandse bank, Jelle Zeilstra het Jopie Huisman Museum. Ook stadgenoot en goede vriend van de schilder, cabaretier Freek de Jonge... was erbij. In dit museum hangen bijna alle schilderijen van Huisman. Verkopen doet hij niet. Huisman schildert realistisch en ook de titels van de stillevens zijn eenvoudig. De schatten van de oude Jouken, de steenkruiwagen van C. Adema... de broek van Meuken Albertje en de leren jas van Jelmer. Het museum, 1 maart weer geopend, trok de afgelopen twee jaar duizenden bezoekers... en Huisman krijgt stapels brieven van ontroerde toeschouwers. Zijn succes verklaart hij als volgt. Ik heb een hele wijde horizon. Die is zo verschrikkelijk hoeveel lichtjaren weg? Mm -hmm. En in al mijn nederigheid moet je echt van aannemen, want ik ben gewoon in mijn eigen hoofd een stuk stront... Is mijn visie die is zo ver vooruit, en daardoor ja in bepaalde opzichten dan natuurlijk. En daar ben ik niks beter om, hoor. Dat bedoel ik niet. Heb ik wel een grote verantwoording door. Maar die visie is zo, zo ver vooruit dat dat maakt je heel erg heel erg eenzaam. Huisman weet met zijn schilderijen een snaar te raken. Zijn geschilderde lappen en vodden staan model voor een leven lang armoede. en de arbeidzaamheid van de mensen uit de Zuidwesthoek van Friesland. Hier in het gehucht Hollemar bij Workem, werd Huisman 65 jaar geleden geboren. Ik ben in de Hollemar geboren, dat is buiten Workem. dat is een hele arme veengrond. Daar heb je het allemaal met heel arm te maken. Snap je wel dat deze grond. Ja, ik heb daar een woest stuk land hier verderop. Daar zwerf ik dan veel rond en het is een prachtig gebied hier. Maar daar, dat was hele arme grond, veengrond. Nou, daar werd ik middenin geboren met zo'n gat van het water. Mijn moeder had me met de vierde, vierde, waar al een touw aan het hek met een kromme speld visjes vangen. En die, die, die, die, die, die, die, die geur en die reuk en dat gevoel van die temperatuur, die, die, die dingen die blijven je leven lang blijven die je beheersen. Die kan je ook niet buiten. Ik heb hier uh, gehad dat zei, ik, God, wat, met, die, met, die, met die blubber, dan heb ik een foutje staan. En dan, dan, dan zag er een vent naast me, verleden jaar. Toen zei ik verontwaardigd, dat was ook een van de radio. Dat de weet ik niet meer. Ik zei: en die zei: God, wat stinkt die blubber? Ik zei: Ik, zei, ik denk dat heet zei: Ik zei man, ik zei: Je ruikt God, zei ik tegen die man. Hè. En toen keek hij me raar aan en toen zei die later, hij later: toen belde hij me op en zei: Ik heb er zo over nagedacht. Ik dacht, wat een idioot. Maar hij zei, als je er goed bij nadenkt, dan heb je, heb je wel gelijk. Ja, ik zei natuurlijk, heb je dan gelijk. Dat blubber hoort er ook bij. He? Alleen de mix de van tegenwoordig met het vergeven door dat was oorspronkelijk de bedoeling niet. Maar dat doen mensen weer. He? Mijn vader die was eerst een modderschippertje en later boerarbeider. Mijn moeder had in het laatst een heel klein, klein uh, winkeltje gehad. Man, ik heb voor een, voor een paar maanden terug, dat komt in het museum te hangen... heb ik een getuigschrift over mijn vader gekregen... En dan heb ik een brief van mijn moeder aan mijn oudste zuster. Een stuk van een brief heb ik gekregen. Heeft iemand mij gestuurd. Ik wou een kwartier bezitten te janken. En het was zo sterk dat ik bij mijn eigen dacht... nou pak me maar dan neem me maar, breng me maar weer bij haar. Zo wonderlijk, hè? Ik dacht, God, ik had het nooit achter haar gezocht... Dat ze, zo, dat ze zo, wel zo verschrikkelijk goed als ze was... tegen alles en iedereen... van haar eigen armoede nog alles uitdelen... Maar dat had je vroeger heel veel. Hè? Dat was ook aan de hand van het geloof erachter. Dat was schitterend natuurlijk. Een, een... Ik... Die brief die komt straks. We maken weer een, een nieuw boek. Komt er over me. Deze zomer. En dan wil ik die, die bladzijde uit. Die, die wil ik in het boek hebben. Ook het getuigschriftje van mijn vader. Nu hoef je verder niks bij te zetten. Maar ik wil er boven zetten. De, de, een blauwdruk van God. Dat wil ik er boven. Bij, bij die brief van mijn moeder. Het was zo verschrikkelijk ontroerend dat... Uh, uh, ik heb het hier verleden. Ik zal hem jaast door voorlezen. Getuisschrift. Ondergetekende. Die boer woonde vlakbij waar ik geboren ben. Die heette Dirk Douwers van der Werf. Er staat getuisschrift. Het is van 1923. Over mijn vader. Ondergetekende verklaart gaarne dat Ipke Huisman... sedert jaren bij hem in dienst is geweest... en zich heeft doen kennen als een ijverige werkman best in staat zelfstandig te werken. Eerlijk en trouw, verder klein maar dapper, levenslustig en vrolijk van aard... zodat hij best in staat is de gehele meerpolder een vrolijker aanzien te geven. <laughs> Reden waarom ondergetekende hem als loswerkman bijzonder kan aanbevelen. Nou, het is, dan, is niet... En ik dacht, wat moet ik nou... Want in dat andere boek heb ik al zulke prachtige verhaaltjes nou, over mijn vader en mijn moeder. Ik dacht, wat moet ik in dat nieuwe boek nou weer zijn? En dan kreeg ik dit toegestuurd. U bent geboren in Workum. U komt uit een streek waar uh, veelal mensen onderdrukt werden. Ja, maar kijk, die onderdrukking heb ik nooit wat van gemerkt. Van de landarbeiders tegenover de boeren? Nee hoor. Daar ben ik zelf te vrijgevochten voor geweest. Ik heb mezelf ook nooit onderdrukt gevoeld. Daar zit dat misschien in. Maar kijk, toen ik, ik ben 65 jaar, toen was de ergste, de ergste armoede was al voorbij. Het allerergste. Dus, en als kind. En als je dan een vader en een moeder hebt, die stapel gek met je zijn. En wat zou je dan van, hè? Met armoede, dan kreeg je een stuk rauwbrood met een stuk koolraap mee. De halen maar in te de, In Holland zeggen je dan, de eieren rapen. Net overleggen die dingen allemaal maar wat opschrijven. opscheppen. Maar... Dus ik bedoel, dat was... Eh... U heeft wel een uh, gelukkige jeugd gehad. mijn jeugd scheurt me er helemaal door. Het is dus zo dat ik... Eh... Ik lag gistermorgen nog op bed. Was ik eh, elf jaar gistermorgen sprong ik zo tussen... Ik doe er altijd een paar uur over, hè, voordat ik eraf kom. Mijn laatste morgen. Sprong ik weer over het eerste slootje heen zonder pols. En dan ruik ik alles weer. En dan, dan mijn moeder thuis. Dan kan weer heen, veilig. Je hield van je. Die hele achtergrond, die bescherming. Die veiligheid, wat een het paradijs, het paradijs noem ik het ja, volledig het paradijs. Ik ben in het paradijs geweest. Daarom is het ook niet moeilijk voor mij om erin te geloven. Want ik hoef er niet in te geloven. Want dat heb ik dus bestaat bij een van mijn reproducties van, van die schilderijen aan een leven onder van de hemel en de hel. Nou dat was de hemel, maar volledig een gevoel van dat hij niet stuk kon. Maar wanneer merkt u dan voor het eerst uh, die tegenstelling tussen de onderdrukte en de overheersers, als je het zo kunt noemen. Nou kijk, dat heb ik helemaal nooit gehad. In Warkum, toen ik een kind was... Kijk, er waren een paar not notabelen, he, notabelen. Daar had hij geen enkele bemoeienis mee natuurlijk. Misschien een stuk of acht of twaalf. Hele beste mensen geweest zijn, daar gaat het nog niet om. Maar de rest, die had geen status, niets... Nou, dan, heb je het, dan heb je het paradijs ergens al. Mag het nog zo warm wezen? Niet natuurlijk te erg, want dat was al voorbij. Maar ze waren allemaal statusloos. Want iedereen wist wel van iedereen dat hij niks had, materieel niet. Nou, dan doen de mensen die dossier ook niet anders voor... want het is één grote... Hè? Het is net een, een handeltje met elkaar, het hele, de hele Westerse samenleving op winst uit. Nou, dat was er toen niet. Er viel niks te winnen. Er viel niks, je, je kon niks vinden... Je kon al vier weken door Warkum heen kruipen op je knieën op en neer... en dan vond je een peuk van een sigaret, maar die vond je niet. Want er was er altijd al iemand die het al nou voor geweest. Ja. En dat had, zijn, uh, dat had een enorme bekoring. Uh, kijk, als je alles hebt, het hoeft allemaal niet meer... dan komt er een punt, ik ben zo gelukkig dat ik dus bepaalde... men noemt dat begaafdheden heb. Maar anders was ik ook de kloosjongen, want ik, dan, dan zit je hier... en wat, wat, wat, wat, wat wil je dan nog? Hè? Als er niet meer een drang is om iets te moeten... Ja, dan wordt het natuurlijk iets over je gaat er beest uithangen... of je gaat een stuk suipen of dan wijven dan weet ik veel. Ik heb daardoor ook helemaal niet een oordeel over een ander... maar dat had ik vroeger. Ik oordeelde vroeger al niet, als kind niet. Ik hield er al een van. Ik oordeelde niet. En ik ging dus met wat men noemde... nou, het, de, het, een beetje het uitvaartsel, daar was ik het liefst bij. Daar voelde ik me als een vis in het water. Ik dacht, die zijn net als ik. En mensen daar, ik aan dacht, die zijn uh, gewoon die op niks aan. Die zijn volmaakt koop koop achterover in de kerk en het, ik kwam ik van katholieke huizen. Niks verder van te zeggen. Maar dat wierp ik al heel snel van mij af door de hele uh, gedoe, weet je wel. De show die opgevoerd werd. en ik hou, niet van, ik hou wel van show, maar dan moet het ook als show gepresenteerd worden. Maar niet als uh, werkelijkheid. Dus daar stapte ik al heel snel uit. Ik nam wel dingen mee. Morele waarden die ik dus herkende. Van de katholieke kerk? Nou, niet van de katholieke kerk, maar vanuit, vanuit de christenen. Uh, wij leven hier in een christelijke zogenaamde beschaving, dus daar krijg je dan... de indoctrinatie van je weer wel niet. Wat je vertelt over Jezus en het kruis... en God en de Heilige Geest... En dat wat je dus uh, hier aan deze kant... je wordt van de, van, de, van de eerste seconde af... dat je je bek en je ogen opent... word je al geïndoctrineerd. Wat niet, niet, uh, op zichzelf niet iets verkeerds hoeft te zijn. Maar het kan wel, natuurlijk. Er zijn later dingen... zoals ik in elkaar zit, ga je erover nadenken... en ga je sorteren voor jezelf. Aan de hand van de praktijk, dan denk ik, je klopt iets niet. Als er iets niet klopt, dan is het met mij niet zo dat ik denk... nou, dan zou ik het maar geloven. Nee, dat doe ik niet. Mm -hmm. Ik heb een hele wijde horizon. Die is zo verschrikkelijk. hoeveel lichtjaren weg. En in al mijn nederigheid moet je echt van me aannemen, want ik ben gewoon in mijn eigen ogen een stuk stront. Is mijn visie die is zo ver vooruit. En daardoor, ja, in bepaalde opzichten natuurlijk. En daar ben ik niks beter om, hoor, dat bedoel ik niet. Daar heb ik wel een grote verantwoording door. Maar die visie is zo, zo ver vooruit dat dat maakt je heel erg, heel erg eenzaam. Ik ben heel erg eenzaam mens daar in, in dat opzicht dus. Maar er wordt enorm van mij gehouden, dus dat is een compensatie. Er zijn honderdduizenden mensen in Nederland die van mij houden. Ik krijg ook nooit gewone brieven, moet je dat eens lezen. Moet je zo'n preek van zo'n man en dan denk je... Hoe haalt die man? Hij He Heeft hij uit die schilderijen gehaald? Nou, dat krijg je dus dan uh, als voer weer aange aangereikt. En dan kan, dan kan ik weer verder. Ik heb dat ook nodig. Maar in welke opzichten bent u, u dan uw tijd vooruit? Eenzaam, omdat je dus... Omdat een soldaat bijvoorbeeld tegen me zegt... Als ik dit uh, dan zeg, Ja, Jobie, als ze allemaal zo, zo waren als jij... Ja, dan... Uh, nou, dan zeg ik, nou jongen, als je dat nou werkt, dan denk wees jij dan de tweede. Mm -hmm. Maar kijk, ik wil mensen niet veranderen. Ik bedoel er niet mee dat ik dus hier zit uh, van uittrekken, die pakjes. Nee, ik bedoel ermee, als, als je een realist bent, net als mijn broer... dan ga je ervan uit, wat ik zo net zei... hard werken, dit en dat, dus, zo, en zo, alles keurig, netjes, niks op aan te merken. Natuurlijk mag je die waarden, die zijn grote waarden, en die mag je, die mag je verdedigen... Maar wat is er nou, is er deze wereld, hè? de ontwikkeling... er zijn bepaalde dingen die merk je en denk je wat prachtig vergeleken met vroeger. Maar in een morele zin. Als de nou, de knuppel nou veranderd is in een ding waar je in één klap alles mee vernietigt... ben je dan vooruitgeboerd? Ben je dan vooruitgeboerd? Dan ben je toch precies dezelfde Neandertaler die er... Die, die, die, die, die, die, dat is toch zo? Nou en dat, en dat moet eruit, snap je wel. En dat gaat eruit... Als de liefde bezit, ik noem dat niet van ik, dit, nee. Als de liefde. En dat, dat is dan de God waar ik in geloof. Als die bezit van je neemt. Dat die je aanraakt. Dat die het stuk rond beetpakt. En zegt: hé hey, jij. Ik vind het toch wel leuk. En zo is het met de dingen die je schildert. Dat is een weerspiegeling van mijn, van mijn. Als je het zo noemen wilt. Ik, maar ik wil er niet zo graag over praten. Over al dat geloven. Want dat geloven allemaal. Geloof dit en geloof dat. Bij mij is geloven uiteindelijk dat je noodgedwongen ergens, menselijkerwijs, dat je je overgeeft. Hè? Dat je zegt, nou, ik moet mij overgeven. Dat is bij mij geloven. Ik bid ook nooit met woorden. Mijn hele leven moet een gebed wezen. En dat gebed bestaat daarin, dat ik dus alle zwakheden die ik in me heb... dat ik me daar niet zomaar ruxiclot over moet geven... dat ik over alle drempels heen vlieg. En dat ik dan vanavond bij jou voor de deur sta, ik, ik heb je nou toevallig, ik heb een scherp je over twee jaar zien, dan ken ik je wel weer. Maar ik bedoel, ik heb je nog nooit gezien, dan sta ik vanavond bij jou in de slaapkamer en met een grote revolver en zeg ik, hier je geld, dat zijn dus drempels. Dus is ons hier zes jaar geleden, hebben we hier zelfs een gruwelijke roo hebben we hier met z'n tweeën beleefd. No? Nou, dan dacht ik ook toen dat gebeurde, dacht ik, hoe kom je daar terecht, jongen? Kom je nou daar te staan? Dan ja, dan onder dat het gebeurde, gebeurde, dacht ik bij mijn eigen momenten dat ik niet zo'n pijn had, dat ze me niet want dan dacht ik, moet je nagaan wat liefde is, dan dacht ik... en dan moet je niet de liefde op je, op je huis maar schuiven... de liefde, universele liefde, bedoel ik die, ik, die mij te pakken heeft... die geeft me dan, op het moment dat dat gebeurde... dan deden ze de ronde weer en een die bewaakt ons dan weer... maar dan, dan dacht ik bij mijn eigen, waarom staat hij daar? Want het is toch mijn naaste. En ik hier, het had ook wel anders omgekend. En het prachtige daarvan is dat je er dan ook zomaar weer uit bent als je het overleeft. Dan loop je niet rond met een probleem tegenover... want je, je kunt het begrijpen. oh je kunt het niet begrijpen. Ja, je kunt het wel, geestelijk wel begrijpen. Je denkt, ik had daar net zo goed kunnen staan. Nou, en dat bedoel ik met, met, met, met vooruitdenken. U heeft en het en daar, komt, daar komt dan ook... Nou, dat hoeft het niet eens. Het was bijvoorbeeld al... Ik beschouw het gewoon zo. Dat is het aanval... Op mijn geloven in liefde. Maar hoe deden ze dan? Ze kwamen hier gewoon binnenvallen? Ja, ja, dat is zo'n gruwelijk verhaal. Dat is absoluut. Daar kun je het hele ding wel mee vullen. En ja, dat was een mooie mooi sensatie. zou het weer eens worden als, als ik dat verhaal vertelde, want het heeft twee uur en een kwartier geduurd... dan had je ook had je in één keer een programma. Maar er gemaakt. waren een paar mensen die ja, u drie, overvallen? Ja, drie, drie, drie. Gewoon een roo Dat lees je toch vaak genoeg? Ja. ons twee uur en een kwartier gemarteld. En vaartgebonden. Ik en, dacht en, en, en, en, en, en, en, dat ze ons in een sloot zouden gooien. Maar dat is uiteindelijk in een... In bed rond, het bed in brand gestoken en alle vreselijke dingen zijn er gebeurd. Hoe een keer het bed in brand gestoken moet je nagaan om ons leven te verbranden, zogenaamd dan, want dat was de bedoeling helemaal niet. Maar dat, is, dat, is, dat zijn dingen die dus, die dus komen, doordat je schilderende, kijk, daar heb je de andere kant van de medaille, in de publiciteit raakt. Dan ook praten over waar wij het nu over hebben. Want er luistert nou weer één mee. Die denkt, nou geloof dat zwijn nog altijd... heb ik hem dan nog nooit af kunnen pakken. En dat noem ik dan de duivel, snap je wel. Dat is de kwaai. Die staat aan die kant te luisteren. Of aan deze kant hier, Tustman, zeg. heeft. hij, je lacht erop. Je nee, weet je woest wat hij deed. Dat zwijn, dat heeft, dat heeft me door, dat denkt hij. Want ik heb hem ook door. Want ik heb hem volledig... Ik heb mezelf onder controle, dat wil dus zeggen... Dat, er mij, dat, er mij, dat ik niks kwa, kwaads doe wat aan mijn aandacht ontsnapt. Begrijp je het? Niets. Ik heb ook geen verontschuldiging voor mezelf. Niks. En alles wat ik verkeerd doe, dan denk ik, je bent een waarloze lapswans. Jopie Huisman met zijn mooie schilderijen zijn holo en zo, loven en zo en dat. stelt niks voor. En stelt ook niks voor. Voor mij je moet goed luisteren... degene die zoveel liefde in zich heeft dat hij mij, de onvolmaakte, dus degene waarvan alles aan mankeert, zien kan door zijn liefde, net alsof ik volmaakt ben. Want dat is, de, dat is liefde, dat is heel gewoon, dat, want dat, zo zie ik het ook. Ik hou van mensen totaal, mag je moer aan deugd? Daar hou ik van met heel mijn hart en ziel echt waar. Daar ben ik stapel gek mee. Niet omdat er niet omdat die, die, die rattigheden die ze doen... Nee, natuurlijk niet. Daar heb ik ook een hekel aan. De die... Maar dat, dat is juist de liefde. Dat kan je daar alleen maar aan kwijt. Dat kan je niet kwijt aan iemand die het die, die, die, die, die voor maakt is. Wat? Die heeft het helemaal niet nodig. Niet. Dus ik bedoel, daar, daar richt zich dat altijd op. Liefde gaat altijd naar donkere hoeken waar, waar het nodig is. Dat is, dat is. dat is het wonderbaarlijke van liefde. Nou, en dan heb, dan heb ik gezegd... En wat ik gedaan heb is, met mijn perceel dus... Dat waren deze schilderijen... Ik, die niet volmaakt ben, heb als een weerspiegeling van dat geloven in die God... heb ik geprobeerd om het onvolmaakte zo volmaakt mogelijk weer te geven. Nou, dat is het. Ik ken het niet beter. En dat herkennen de mensen? Nog heeft dat onvolmaakte, dat weggegooid, wat geen enkele betekenis voor niets en niemand meer had... dat heeft een andere status gekregen doordat het door iemand met liefde benaderd is, met een perceeltje... Met mededomen, met, want hij heeft het dus bewaard voor de ondergang van de vernietiging, niet voor de asfalt. voor de, voor de, voor de voor het Heeft hij op een rand van de verdoemenis als je het zo zien wilt. Allemaal hoogdravend praat klinkt het, maar het, zo, zo, want zo moet je het toch zien, heeft hij het gepakt en die heeft het dus neergehangen aan die lamp hier. En hij heeft dat met die inzet, wat die toen heeft hij dat geschilderd. Al die man ook een kunstenaar is, is dat verrekt mij door wat ik ben. Voor mij ben ik een koeien rond. Dat is mij al, want daarom kan kritiek me ook geen moeerskeel over die schilderijen. Dat wekt wel bij sommigen een grote jaloezie op, bij schilders vooral. Want dat, zo hoor ik van nu, dat was wat gek van me. Terwijl ik juist bereikt heb... waar zijn ze nou zo boos om? Wat zij eigenlijk allemaal graag zou al willen... dat de hele wereld naar hun geweldige kunst uit en hun kijken gaat. Voor mij hoeft dat helemaal niet. Ik heb jou toch niet gebeld gisteren? Jij hebt mij gebeld. Ik heb jou toch niet gevraagd hier te komen... Ik heb net in dat boekje stond ik week van Reader's Digest. Die kerel die zei tegen mij... Ik had zeker zelf niet in zoveel zin meer. aan. Hij zei, dan wordt het op het laatst niet wat vermoeiend. Ik zei, ben je nu al moe voordat je begint? Nee, hij zei, maar voor u. Nou, ik zei, man, ik ben dik en vet. Je hoeft, ik zei, die vraag van jou, die deugt niet helemaal. Wat bedoel je dan nou eigenlijk mee? Nou, hij zei, wat wordt zo over, overladen. Nou, ik zei, waarom kom je hier dan? Ik heb ik hetzelfde gezegd. Ik zei, ik, ik heb jou toch niet gevraagd? Mag ik alsjeblieft een Rieter Dijs? Ja, ik zeg, hoe daar helemaal niet in. Ik hoef nergens in. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand gevraagd. Als ik dat deed. Maar kijk, die grote radio, die die Beatrice, die komt er niet, Die hoort mij wat praten voor die radio soms. Niet dat ik wat, uh, dat ik ook maar één uh, iets op die vrouw teken heb. Dat bedoel ik niet. Helemaal niet. Lijkt mij een schat van een mens toe. Dat is het helemaal niet. Alleen als die mij praten horen. En als ik op die regering zit te schelden, soms voor die radio. En ik laat zien, dat, uh, dat rusthuis dat rusthuis waar mijn ouders dus, uh, de laatste uren doorgebracht... en ik, ik rijd daar nou langs en ze zeggen dat gaat dicht. Nou, dan weet ik wel met wat van bandieten... wie dat dan ook bedacht hebben... dat zijn grote bandieten, zijn dat in mijn ogen. Dat zijn gewone, volslagen, antichristelijke, goddeloze gedragen. Als je die debat van je moet uitgaan van die oude mensen... Dat, dat, een mooi woord hebben ze uit prioriteit noemen... nou, daar moet je gewoon van zeggen: Eerst dat, hoe dan ook... En dan die smergenrottige machinefabriek maar. En al die, uh, die, die in, in, in industrie met die, uh, met die vernietigingstroepen, waar al dat geld in die grote keel met al die onderscheidingen op hun donder... die, die pensioen hebben op, op banken in Zwitserland... Dat de, dat de bodem van de bank, die zakt ze wat door. Dat wordt... Die, die, die plukken... Ja, dat is zo, jongen. Die plukken, dat zeg ik niet uit haat. Dat is, de, dat is de realiteit. Ik weet dat dat zo is. Die mensen hebben hun leven lang een nutteloos leven geleid... Onder water omsluipen in boten, loeren op, op de uh, vijandsdenken. Uh, uh, denken. Nou, ik ben niet bang voor één reus en ook niet voor honderd miljoen Russen. Ze kunnen voor mij wat kroketten maken, maar het, dat gaat mij erom. De tijdelijke, wat hier is, dat, en, ik, en ik bij mij, ik ben tijdeloos, dat voel ik, dat weet ik. Ik Hoe leef, ik leef om... eeuwig, ik ben, eh, jij ook. Er is dat bespattelijk om over te praten, wat van Mug zal hier op aarde dus vertellen. Van er is geen God, wat van dwaas is dat? Of, of te zeggen van. Als je toch een schepsel bent met je nuchter verstand. dan moet je toch ook een schepper wezen, niet? Je zou de niet over de kop draaien en van jezelf uitgaan. Ik heb een ijzeren geloof. En dat heb ik gekregen. En dat, en, dat, en dat kan niet stuk. Dat is zo verschrikkelijk beproefd. in mijn leven. Nou, dat gaat niet stuk. Niet kapot te krijgen. En ik heb. en, en, en, en wat daar. de mensen die ervoor staan. Die net zo klein zijn als ik, net zo nietig, hè? die dat nooit zeggen durven, daar heeft iemand het wel durven zeggen, want dat zijn natuurlijk allemaal zelfportretten. Dus alsjeblieft, hier ben ik, moet je eens kijken. Mm -hmm. Oude bezweet hemd met allemaal zweetplekken onder armen. Dat is je Huis, maar nou alsjeblieft, hier ben ik. Ik geef mijn over in die schilderij. Mm -hmm. En dat voelen de massa van die mensen, die denken: God, die, die, die, die kijken gewoon in een spiegel naar zichzelf. En die, en die voelen zich getroost, want die denken: God, dat ben ik. Dat, dat verzacht hun alleen zijn, hun eenzaamheid. Dat is het wat daar gebeurt. Dan, dan, dan, kan je wel begrijpen dat ik geen crit criticus hoef over mijn schilderij... ze schrijven er ook nooit. De echte kritiek schrijft er nooit over. Alle kranten staan wel voor, maar de echte uh, Ed Wingend van de Telegraaf... de grote kunst, die zal nooit over Joopie Huisman en zo'n rotzootjes. Nee. Maar er, is, maar er is in het hele land niet één museumpje van één persoon... waar zoveel mensen op aftrekken. En dat zijn dan allemaal mensen... Nou, dat doen dan zeggen ze... Ja, dat is net zoiets als de zangeres zonder naam. Nou mag het. Dat hangt er ook zo mooi. Dat is Kijk, die figuren. Dat zijn allemaal ah, ja. die mensen die ik... Dat zijn altijd mijn mensen geweest. Zonder status. Nee, ik hoef verder nog niks te zeggen. Je ziet het toch wel. Wat, wat, dat zijn mijn mensen. Mensen van de armoede. Ja, die verdween daarin. Nou, van de armoede. Ja, van, de, van de, het alleen zijn. En het, in ieder geval het onaanzienlijke. Arm was iedereen vroeger. Maar dan zag je zo'n man lopen en dan denk je... Dan verdwijnt hij. Direct is hij in, in de duisteren is die verdwenen. Het is, is een soort symbool van... De weg, de levensweg van de wies naar het graf verschijnen uit het niet en er ook weer in verdwijnen. Dat is de diepere achtergrond. Die eenvoudige schilderij van de mensen die ik maak. Daar zit de hele wereld altijd Niet naar die grote kunstjongen. Dat, dat, dat, dat, de, de mensen, dat, dat, er moet toch een verklaring voor wezen dat daar zoveel mensen komen. Maar u heeft nu uw hele schuur nee? van uw boerderij heeft u vol met oude spullen, met allerlei vodden. Hoe moet nee. ik dat voorstellen? Nee, dat heb ik nu. Ja, er is nog wel wat. Daar ben ik, daar ben ik mee opgehouden. Er ja. mm -hmm. nou, Dat is nog een heel soort rasje in de schuur, want ze maken deze zomer een film van me. Ja, twee eigenlijk, ik zit een beetje moeilijk met twee met, uh, met Bert Haaster en dan nog een andere. Maar ik, ik het is een beetje moeilijk. Dit is even de laatste week, van een de... week allemaal Nou oh ja, stel oude schoenen. Ja. Dit uh, wordt een serietje schoenen. Uh, waar het bedoeling van is dat Freek... die gaat er dan straks uh, teksten bij maken. Freek die jongen. Ja. En dan gaat hij dat uitgeven. Dat vind ik leuk. Ik heb al een heleboel klaar. Want schoenen die, uh, gaan dezelfde weg dan de, dan de drager. Hè? Mm -hmm. En uh, als je nou klompen hebt... die zijn daarom ook veel moeilijker te tekenen. Want klomp met, klompen... Een schoen kan alle modellen aannemen, klomp niet. Die kan wel slijten van onder. Maar die is hartst, dat is veel duizend man moeilijker. Je ziet haast nooit iemand die klompen geschilderd heeft. Let er maar eens op. En schoenen, die, kunnen, ja, die snuit kan ook wel zo staan of zo. Ja, ook geen schilders in de 18e eeuw? Nee, ook niet. Nee, heel weinig. Altijd van die sloffen en die dingen. Ja. Dat is heel moeilijk klompen. Ja. Maar het is dus zo, de schoenen gaan dezelfde weg dan de drager. Dat is niet zo. Dat, dat is boeiende er ergens van. Ja. Nou, kijk, dat zijn allemaal oude schondingen hier achter in de staal bij, bij, me, bij, me, bij me staan, hè. Oh, ja. Allemaal halve die dingen, al die oude al al al al al kringen hier. Ja, ja, dat is de heel van, de Ja. Dat is de Dat die hè. Daar ben ik helemaal niet trots op, hoor. Wel een fijn. Nou, jongens. Nou, dat zijn we wel snuifterijtjes. Nou, het is echt een museum, hè, deze boerderij. Het is een heel museum. Hij ja, vindt dat zo mooi. Het is wel mooi, maar Heel mooi, eens Nu lopen we de schuur in. Waar u oude spullen bewaart. Ja. Jezus. Ja, Hier haalt ik, u uw inspiratie vandaan? Even kijken. Dat is... Dit is de inspiratiebron. De Hier liggen allerlei oude schoezel. Dat verzamelt u allemaal, die oude schoezelklompen. Even kijken. Ik weet niet, als je nou... die gruwelen uit een concentratiekamp... Nou, en je ziet, die, je ziet die arme uitgemerkelde lichamen... die kadavers, die zie je van mensen... Dat, is, dat, dat, dat maakt nog zoveel indruk lang niet op je. Er je veel eerder dan dat je bijvoorbeeld alle schoenen of alle horloges of zo van die nee. mensen ziet. He, he, dat was opvallend: dat ene is zoiets. On, on, daar kan je niet bij komen bij die, bij, die, bij die dode mensen. allemaal. Het is zoiets. Net of, of, of, of is het vee, weet je wel, het wordt af afge... Maar die dingen, die, die, die stille getuigen. Die schoenen en die ringen ook, dat zie je dan enkele keer wel. Daar word je toch helemaal... He? Nou, zoiets heb je hier dus ook. Als die mensen hier nou zaten, liep je zo voorbij. Dan dacht je, nou, daar zit dan zootje. En, en nou, ik sta je vaak helemaal gewoon in mijn eentje zo. Te kijken? Ja, en soms helemaal zonder gedachten. Het is net of al die dingen praten in plaats van... He? En dat ik alleen maar luister... Er ze ook in verschillende soorten maat, hè? Kinderschoentjes, pantoffels, eh, Ja, kijk, er zijn, er zijn bij. Die zijn verzold, zie je wel. Er zitten, zitten houten zolen onder. Nou, dat is natuurlijk een hele, hele arme, uit een hele arme tijd. Die zijn misschien wel, wel, wel, wel 80 jaar oud. Maar aan. als u ze schildert, zitten ze dan uren na, na te kijken, naar deze schoentjes? Ja, want ik heb uren en uren en dagen werk om het schilderijtje klaar te krijgen. Dus zo lang ben je er ook helemaal bij, eh, bij betrokken. Hm. Het is net alsof Als iemand die... Een vrouw die in verwachting is dat langzaam aan zo'n kind uitgegroeid... Hm. Nou, ja, het is wat een vreemde vergelijking, maar ik bedoel... Dat is gewoon iets, zie je ziet de pure... Wat, die, wat, wat, die, wat ik het straks over had, die co die de prediker zei van... Het, is, hè, het leven, dat is een voorbijgaande schaduw, zei die man Nou, zo is het ook. Dan denk je, wie heeft daar nou in gelopen? Wat heeft hij nou meegemaakt? Hè? Hoe, hoe, in welke toestand bevindt hij zich nu? Dus dat kant-en-klare geloof van... wie heeft dat er is maar niet de mens die het echt wetenschappelijk gezien wat weet... niet eens iets verklaren kan. Alleen maar onderzoek en steeds meer ontdekt. En het schuift maar verder af, het schuift maar verder af. Je, het ontdekken, dat is ook eindeloos, komt nooit een eind aan. Dat ongrijpbare, en dat vind, je, vind ik hier helemaal interessant. Ik denk, mijn hemel, hoe is het nou toch mogelijk? Zo liggen aanstonds, ja, vragen over mijn schoenen die, die zijn zo interessant niet. Maar ja, het dit, zijn niet alleen dit, schoenen, dit, he? het zijn ook uh, kledingstukken wat hier hangt. Ja, zeker. Oude hemden, oude broeken. En die heb ik dus ook speciaal gebruikt om... Uh, uh, ...gehouden omdat ik dat ook zo functioneel vond voor dit koude land hier. Die dikke en hemden. Mijn vader die had vroeger ook zo'n ding aan. De man is nooit voor kouden geweest. Nee. Je kunt er hartstikke met alleen maar één persoons uh, tenten van maken. Voor vakanties hier wel. Nee. Moet je kijken, die kwamen de knieën toe, die hemden. Ja, het zijn lange hemden, ja. En dan komt er natuurlijk ook nog wel bij de prachtige wonderlijke kleurskakering, doordat ze zo noodgedwongen opgemaakt zijn... met al die lappen erin, heb je dus al schilderen. Uh, ik ben nu van plan om een aquarel te maken volgende week met, een, met die oude stoel. Ja. En kijk, en dan die blauw gestreepte broek daar en dan zo'n rood hemd, snap je wel? Ja. Nou, daar uh, heb ik echt ik al een paar uh, avonden voor ik slapen ga wakker van. Ja. En ik heb hier ook een onderwerp, kijk... Er staat er ook doodstil aan. Moet je kijken. Je houdt het niet van nou, oude hoeden. Ja, drie oude hoeden. Een hoge hoed en twee onder het stof. Op die gele, waar de, waar de hele lak af is hier wel. Maar dat is dat doodstil. Dan hebben dus de hersenen, waar, dat wonder dat zie je tegenwoordig voor die televisie... voor zoveel miljard cellen en dit. Dan die hebben daaronder ge... Snap je het wel? Zo bekijk ik die dingen. waar ik mijn kunstenaar voel, is dat belangrijk. Ik ben een dood eenvoudig mens, net zoals de adem en Eva beschreven. Nou, die nou, al dat verhaal die nou waren, 4,5 of 2 uh, of 60 miljard jaar geleden... dat God een keer geboord heeft en de heleboel uitgebraakt heeft. Ik, ik, ik snap er ook allemaal heel, ik begrijp nergens wat van. Maar dat menselijke, daar is er niets aan veranderd. Van, van K en A, is dat niets veranderd, wezenlijk niet. Nou, en dat moet, dat moet je weer in de gaten krijgen. Dat eenvoudige, dat simpele van het goed en kwaad... Ja, u kijkt met een bepaalde blik naar de wereld toe, een, en u als, schildert... Als je dat zo ziet, als, als, als, als je onder een kunstenaar verstaan wilt... dat dat iemand is, als u nou op het gebied van schilderen blijft... die met een stakje met wat haartjes en wat gekleurde smurrie... Mm -hmm. onzichtbare dingen, dus dingen vanuit zijn gevoel... overbreng ik aan op een ander. Als je dat... Een, ja, dan natuurlijk, dan ben ik een hele grote kunstenaar. Want ik bedoel, dat gebeurt uh, honderdduizendvoudig... Dan ben ik wel zeker. Een, een, of een grote kunstenaar, dat weet ik niet of dat er bestaat. Nee, dat ben ik niet. Ik ben een grote kunstenaar. Dat is in Jan van Eyck. dat is een Rembrandt. En dat was een vermeer. Ik heb nou net Mondriaan, maar ik bedoel... dat Is natuurlijk is dat een grote <coughs> kunstenaar? Ja, ze zeggen dat was de allergrootste. Nou, in mijn ogen niet. Want als het dan eindigt bij vier kantjes... die het natuurlijk schitterend van... van, van alhoewel er ook fouten in zitten. hoor je nooit iemand over. Nou, dat durf ik wel... Met iedereen voor het denken komen. Zeg dus ik zei: Nou, kijk eens, deze, deze, deze compositie die deugt niet. Want het evenwicht, dat is waar hij dus. Die, dat is hier niet in orde. Want het zit precies twee millimeter te ver naar beneden, het hele zaakje. Want deze, deze schilderkunstige dingen. die komen ook in alle andere schilderijen voor. Niet alleen in, in, in datgene. Maar hij heeft natuurlijk. dat is zo Calvinistisch, dat is de pest wat hij gedaan heeft. Hè. Want, het, want, het, want, het, want, het, want de schepping is niet statisch, zodat het bij hem dus geworden is. Want dat beweegt niet. Scherping, die, die, die is bewegelijk. Mm -hmm. Zoals die nu werkt, ook naar voren komt de beweging. Nou, kijk, dat is ook een compositie, precies als je vierkantjes bent. Dat precies daar die palen en daar die broek, dat er een evenwicht. En dat is, is om de, anders dan, dan stoort het. Mm -hmm. Dat komt heel precies. Dat bereken je gewoon vooruit. Mm -hmm. En ik bedoel. Uh, als je uh, hele grote voorbeelden moet... dan moet je die handen op de rug van de verloren zoon hebben... van Rembrandt, die daar in de hermitage hangt. Dan moet je, dan moet je dat hondje hebben op dat schilderij van Van Eyck. Want alles wordt overwoekerd door grote... de laatste 25 jaar door woeste wilde, uiterst individuele... emotionele uitbarstingen. In de mode om allemaal dingen van 2,35 meter 35... het is een schandaal, is het gewoon... Heb je nou ook in dat ik ben op kunstbeeld? Heeft iemand van een jaar gegeven? Ja. Nou, ik wou er vies van. Ja. Dat is nou de mode van twee meter, 35 dat, dat lees je dan. Je wordt al naar van het plaatje. En als je dat... Dan denk je bij eigen... Mijn lieve hemel, wat dan nog ook aan onbeschoftheid. Want wie, wie, wie moet dat dan ergens... Het is toch ergens de bedoeling toch om dat aan een wand? Ja, aan welke wand? Moet, moet al van een maan wezen. Met muur op een afstand van 30 meter. Ja, dat is toch zo. Nou, dat is de brutaliteit. Ik ben wel brutaal, maar niet tegen een ander. Wel voor mezelf, want ik heb scheid aan alles. Ik bedoel, ik voel me nooit vernederd. Door een ander niet. Ja, dat kan wel gebeuren dat ik verdrietig ben, maar ik bedoel, vernederd dat ik niks. Dat, dat red, daar red ik mezelf wel mee. Maar ik scheep je niet op met dingen die je nergens mee heen kan. Ik vind het, ja, dat geldt natuurlijk niet voor de nachtwacht en zo, die, maar daar is ruimte. Maar er wordt om eens. En als je dat ziet, man, ik heb hier nou dingen. Dat, dat kunstbeeld. En ik ben dus niet te negatief, ik ben uiterst positief. Dus ik het, het, genieten, dus pakken. Nou, ik ben er nog twee jaar is het al. Ja, ik betaal het nu zelf trouwens, hoor zelf, maar eerst deed ik er een, een uur over. En dan hadden nou we wel natuurlijk, want er ligt zo'n stapel. Maar zeg maar een uur is om denk voor de, voor de... nou, dan nou ben ik in tien minuten ben ik als te lang weer uitgekeken. Want ik word er misselijk van. Dat noemt zich allemaal. Er staan verhalen bij, nou, bij mij. Kijk, daarom schrijf je. Bij mij valt niks te verhalen. Want het verhaal dat staat daar, de grootste boeren, boeren wat men noemt Boerenkaf, die dan nooit een schilderij, die ziet dat precies zo. Dat de kunstcriticus, dat, dat staat er duidelijk op. allemaal. Een pop en een pop en een paar stokken en een net en een broek. En dat is gewoon mijn sjester, Dat is alles, kan je zien. Dus ook alle fouten, als ze erin zitten, die kun je zien. Ik ben controleerbaar. Dat is voor de mensen alleen al een verademing. Het is net of heb ik hun een. Er staat ook weer in, over God, van mijn staf en mijn stut, zei het gij. Ik stut de mensen, als het ware, een steuntje in de rug van... Ze aanbidden me gewoon, als ik daar ben. Ze kruipen me aan en ze, ze doen ze doen, ze komen zo op Hij zegt ze, ze, ze ook niet één meer van... Eerst mijn heer Huisman, toen is het Huisman het, niemand meer. Iedereen zegt, Jopie! U luistert naar Een Leven Lang. Met de Friese lompenhandelaar en schilder Jopie Huisman. Ik heb helemaal geen enkele bemoeienis met geen enkele, praktisch met geen enkele schilder. Mm -hmm. Ik, eh, ja wel op papier natuurlijk, want ik volg alles heel duidelijk. Maar... Eh, Kijk, er is geen enkele, het gaat niet om de manier waarop de, de dingen uitgebeeld worden. Of dat nou realistisch is. Wat nu zo vraagt... Maar kijk, er heeft laatst nog iemand geschreven over mij. Dat was een schilder. Dat, net of was dat nou alleen zaligmakend? Nou, wie beweert dat nou? Nou, Joopje Huisman in ieder geval wel op allerlaatste plaats. Dat het realistische schilderen zaligmakend zo wezen. Maar daar staat dus tegenover... Die aanval die was ook helemaal onterecht... Want die had ik dan eigenlijk op hem, op zichzelf, had hij op zichzelf terug moeten kaatsen. Ik wilde er eigenlijk niet te veel over praten, want dat hield dus in... dat het abstracte dus alleen zalig maakt, want dat is tegenwoordig de hele... Nou, want dat is bij mij lachend. God, man, dat is wel zo. Dat is, dat is, dat is dus een, een expressionisme. maar dat is dan nou realistisch expressionistisch, Je zo'n zo'n zien van, van zo'n man. Dat is zo schokkend, dat hij zo diep peilt in zijn eigen... Dat hij zegt, nou, hier ben ik, doe maar met me wat je, wat je wilt. Wat een fantastische. Dat is heel anders, dat spreekt hier helemaal voor, voor mij niet uit. Dat zijn nu voorbeelden he, van Goch, uh, nou, en dat zijn geen voorbeelden. Dat zijn. Dat zijn, uh, Ja, hoe is dat zijn nou, ook niks. Londrian. Nou, dat dit niet. Ik bedoel, dat was helemaal niks. Dat is een radding. Dat is niks. En als dat er niet geweest was en dat wel, dan was dat niks. Maar ik heb al het wel van helemaal niet gezien. Dus ik zeg niet dat Mondriaan niks is, dat is wel degelijk wat. Kijk, daar heb je nou zo'n zo fraaie compositie. Dat is prachtig. Maar kijk, nou, nou daar ga je heen. Nou, dan moet je nog nou daar eens kijken. Nou, dan moet je de afmetingen, dat zal ook wel weer inwezen van een paar meter. Ja, 1,30 bij 2 meter. Nou, dat is, toch, oh, dat is toch gewoon verschrikkelijk. Die vent die moest hem in een oud-ijzerskip een paar jaar is, te, trappen... dat we ze een keer werken lieten. Dit is een abstract geurig schilderij. Ja, weet ik wat het is. He? Maar dat vindt u helemaal niks? Maar dat, dat, dat, dat vind ik niet niks. Dat is niks. Dat is een van de moderne jonge wilders. Ja dat, zal wel, ja, dat zal van alles wel wezen. Maar ze maken mij niks wijs. Man, als je dan weer tot beschinning komen wilt... dan moet je dat kantklostertje van Johannes Vermeer eens een keer gaan bekijken. Dan valt dat dan uit je bek dat je denkt... ben ik daar overheen gestapt, ben ik dat vergeten? Wat moet dat nou? En dat is dan weer spiegeling. Ja, dat zal wel van deze chaotische verwilderde maatschappij... maar daar hoef ik toch niet aan mee te doen. En dat hoef ik toch niet mooi te gaan vinden. Nou, en zij zeggen natuurlijk ook... ja, mijn schilderijen die zijn er niet om mooi gevonden te worden. Nee, dat hoeft natuurlijk in die zin ook niet. Maar ze moeten wel op een of andere manier... aan bepaalde schilderkunstige uh, uh, eisen uh, voldoen voor mij. Mm -hmm. En als dat op zo'n manier gaat en aan zulke jukels van dingen... nou, wat moet je daar nog mee? Nee. Nou, dat mag dan een tijdsbeeld wezen. He? Dat moet een tijdsbeeld wezen. Maar wie bewijst mij dat deze vent schilderen kan? Daar zie ik nergens wat van. En die vieze gore rotkleuren, ik bedoel... Dat is helemaal niks. Maar het kon ook best net zo abstract wezen dat het wel wat was. Dat wil ik niet zeggen. Kijk, ik heb hier iets. He? Kijk, dat is wel wat. Dat straalt iets uit. He? Kijk, en dat is ook veel mooier. Kijk, daar zie, zie ik direct iets heel anders in. He. Nou, dat is toch ook iets dat, uh, dat je zegt dat... Nou, uh, ja, dit is minder uh, abstract. Dit is meer figuratief. Er zitten letters in. Nou, dat, dat is daar. Dus niet. Het is voor een leek natuurlijk ook mij een kindertekening, he? Net zo goed als die anderen. Mm -hmm. Maar, maar dan dan is ook... het gewoon uh, dat... Uh... moet je eens goed luisteren. Je, je mij, wat, wat denk je dat ik aan Matisse... dat ik die ooit ook maar in, bij mij in de schaduw kan staan bij een Cézanne? Mm -hmm. Helemaal niet. Zo'n man spreekt mij helemaal gewoon niet aan. Je vraagt mij mijn persoonlijke mening. Nou, dat is een hele grote schilder, uh, Matisse. Dat, on, dat zal wel, dat ontken ik niet. Maar daarom hoeft het mij nog niet aan te spreken. Een, een genie als Picasso... Maar die man die spreekt mij lang en lang niet zo aan als Vincent van Gogh. Maar dat is een persoonlijk iets. Je hebt hier in de Friesland één schilder, Sjöter Fries. Nou, die, maakt, die maakt portretten, die snijdt die in, in, in karton, van, eh, karton van oude boeken. Nou, dat is van, van fantastisch, het zo schitterend. De jongen, Die maakt mee van de mooiste portretten van heel, van, van, die er in heel het land gemaakt worden. Ja, dat. dat. Maar het is dus niet. Dan moet volgens u de kunst ontroeren? Moet dat emotie opwekken? De kunst die mag ook schokken. Als je een geheim zo tien hebt, dat is hè. Dat is een storm doorheen raast van die ziel. Ja, natuurlijk, en dat ken ik niet. Dat vindt natuurlijk het dorp hier ook niks aan mensen die, die, die, die, die, die, die, die dit willen zien. Realistisch. Dat is voor de, voor de grote massa natuurlijk, ongeacht of het kunst of niet is, iets wat... Want de mensen worden er niet bij opgevoed. Dus dat moet je toevallig al van geboortewaar... moet je zo'n soort iets inraderwerkje hebben... dat je die dingen aanvoelt of dat het je interesseert. Mm -hmm. Nou, zo iemand is die... die, die, die nou, Bacon, die, die pauzenschilderd, zo'n vent. Ik bedoel, dat is een, dat afgrijzelijke van... Fancy's dat is bacon. Ja, nou dat. dat maar kijk dat, is, kijk, dat is een grote kunstenaar... want anders kan ik dat niet voelen. Dat is wat jij zegt. Die man die geeft dat door... dat kan hij alleen maar doen omdat het, omdat het in hem is... Ja. Hij heeft het doorleefd. Ja, hij heeft het volledig doorleefd. Nou, en dat voel ik gelukkig. Al iets doorleefd is, nou, dat is niet doorleefd wat daar staat. Dat is, dat is gewoon gek als tekerij. Speciaal komt mooi schoot luisteren. De, de mensen leken aan die mensen die staan met de bek vol tanden. Want ik heb nooit iets geleerd. Ik had ook in geen jaren niet geschilderd. En dat is wat ik bedoel. Moet je zien hoe dat daarop staat. daar gaat het om. Ik zeg ook niet ook dat dat kunst is. Dat zeg ik ook niet. Maar ik weet wel dat ik dat maken moest. En ik, wist, ik weet ook dat dat in Warkom komen zou. Dat wist ik al acht jaar voordat het er kwam, wist ik het. En ik wist ook waar het komen zou. Ik ben daarin helemaal begeleid als het ware. Er zijn sommige dingen, die kun je niet verklaren. Die, die, die butler van de week daar in Engeland... die vond een hele, die wist een hele schat in het kasteel van die... Van die Nou, ja. De vloek van de farao heb je wel eens van gehoord. No? De man die kreeg twee maanden later een, steek, een, een, van een muggen steken en, en, en dood. Op het moment dat hij de laatste adem uitblies, dat is geen gekheid... Klaapte alle lichten in een Cairo. Dat klaapte, het, het, niets met elkaar. Precies op datzelfde seconde moment. dat hij daar. viel het licht daaruit. Hele vreemde dingen. Nou, dat soort wonderlijkheden heb ik beleefd. toen ik dit werk maakte. Net als er, er iemand na te praten. naast me praat. dan had ik soms een monnikspij aangedaan. uit de vodden. En dan vraat ik uit een. uit een. uit een monnikenbord. wat ik uit de grond hier uh, gevonden had, een stuk of zes van die. en een uh, soep. Ja, daar praat ik nu over. Dat zei ik toen in een wonderlijke, vreemde dingen Nou, net moest ik... Moest ik... Nou, dan zijn er daar 103.000 mensen geweest. En nou dit jaar 119.000 in, in 9 maanden. Dus nou, het net... museum? Ja, zijn er nou al 222.000 mensen geweest in twee seizoenen Het is nou net weer open. Dus na dat museum is er een punt geweest van verzadiging. Niet doordat dat museum er kwam, maar doordat ik me zo enorm ingespannen had hè, die, uh, met dat werk... Ik, moest, euh, ik zat niet met schilderkunstige problemen. Ik moest mezelf uit de rottigheid schilderen. Ik moest me totaal vergeten. Ik heb als schilder me volledig zelf uitgeschakeld. Niet met mijn hersens, maar met mijn gevoel. Ik heb dus die dingen... Snap je wel? Die... Schilderen. Kijk, euh, zover ik schilderen kan, is dat. Dat is schilderen. Hè? Voor zover beter kan ik het. Maar dat, dat is dus echt schilderen. Maar wat ik daar gedaan heb, op die schilderijen in Warkum... waar nogal half Nederland op aftrekt, want dat gebeurt... Daar heb ik me volledig dus weggecijferd. Ik moest, uh, ik moest mezelf uit. Ik heb me uit de rottigheid getracht te schilderen om alles te vergeten. En dan moest ik me dus zo verschrikkelijk. Kijk, als je je ergens voor 100% bij in moet spannen, ben je daar zo op geconcentreerd dat je jezelf totaal vergeet. En dat doe je bij dit schilder niet. Dan vergeet je jezelf niet. Want het is ook gauw klaar. Is het een dag klaar? Die schilderij, dat daar deed ik. Uh, maanden over en mezelf maar vergeten en dan maar, en maar Prutsen wat voor mij was en steeds maar die, al die beschadigingen he, die buitenkant die dingen die beschadiging en dan tegelijk uh, het gevoel altijd al gehad hebben voor de mensen die daarin leefden vroeger in die omstandigheden niet dat ik dat zag als armoede hoor maar gewoon ik zag het eigenlijk meer als uh, nou als niks als schilder, schilderachtigheid ik vond het prachtig om naar te kijken mm -hmm. blijft ook altijd zo u krijgt ontzettend veel reacties, he, van als er weer een tentoonstelling is geweest... dat u ladingen vol met brieven krijgt. Die toon van die brieven, dat is uh, ja, overwegend dat er, de eenzaamheid die spreekt eruit, de liefdeloosheid. Nou, de toon van die brieven, daar wordt nooit over die schilderijen geschreven. Maar altijd over de mensen, nooit over die schilderijen. Maar over de emoties? Nou, gewoon over hun eigen uh, omstandigheden. Dat ze zich zo getroost voelen en dat ze schrijven bijvoorbeeld van... Uh, uh, ik sta hier voor die blauwe broek en ik word helemaal warm van binnen. En verbaast u dat? Nee, moet je luisteren. Ik ben er eigenlijk niet verbaasd. Of altijd verbaasd. Hoe je het, maar het valt mezelf niet op. Ik ben mijn hele leven al verbaasd. Omdat ik nergens wat van begrijp. Dus dat soort dingen. Het, dat doet mij... Die warmte krijg ik wel. Maar ik kan er tegen. Ik smelt niet. Ik kan tegen de kou en tegen de warmte. Ik smelt niet. Ik, kijk, de hele wereld maakt mij wel aanbidden. bidden. Het zou niet best wezen trouwens. Bij wijze van spreken. Maar daardoor voel ik mij niet God. Ik blijf gewoon dat aasvat. En dan, nou ja, waarom bidden ze een aasvat? Nou, als ja, ze daar behoefte aan hebben en het doet hun goed. Nou ja, waarom niet? Uh -huh. En ze kunnen mij wel op een voetstuk menen te zetten... maar ik stap er gelijk weer af. Uh -huh. En ik vind het schitterend dat ze me allemaal zo roepen... Jopie! Dat vind ik schitterend. Ik blijf altijd een kleine, een kind. En ik vind het vreselijk als iemand uh, uh, een gruwelijke hekel aan me heeft... Dat vind ik verschrikkelijk. Dat ervaar ik trouwens ook nooit, praktisch nooit. Maar die zullen er best wel wezen, misschien, omdat je bent zo. Hé, iedereen, iedereen. Je moet wel met iedereen omgaan, maar je hoeft, dan van iedereen, of van iedereen, nou, je hoeft ook niet met iedereen om te gaan. Anders word je een allemansvriend. vriend. Nou, dat ben ik altijd geweest. Ik ben een dik allemansvriend. vriend. Als je toch je naast lief hebt als jezelf, en wie zijn dan je naast? Dan, nou, iedereen staat er. Nou, dan ben je toch een allemansvriend. vriend. Ik ben een hele dik allemansvriend. vriend. Als het aan mij ligt. Maar ik heb uh, in die brieven, nou, daar schrijven ze van... bedankt voor je woorden, voor je... Voor je... God, man, dan moet je er eens in dat boek kijken. Het zijn, ze worden dichterlijk allemaal in. Ik zal je zo'n klein schriftje lezen laten. Je weet niet wat je leest. Dat, dat zijn geen handtekeningen. Daar stort iedereen zijn hart in uit. Dan ja, kunt u dat Ja, zetten, dat kan voorlezen. ik denk wat zeggen. Dan, dan, dan, dan, dan staat er, als God bestaat, zit hij wel in het punt van jouw perceel. Dat soort van dingen. En Je hebt me getroost bij een groot verdriet... Ik kan er voorlopig weer tegen. De zon is weer gaan schijnen. Ik ben door jouw schilderijen ben ik weer van de mensen gaan houden. Wie heeft nog ooit zulke kritieken gehad? Ja, van de mensen zelf. Van de mensen, rechtstreeks. Bij zijn leven. De toeschouwers bij de tentoonstellingen. Hmm. Dat is het applaus. Hè? En dat zijn mijn briefjes van duizend die ik ervoor krijg. Nou, zo geraffineerd heb je het, weet je niet. Hij He? heeft alles van alles, want ik heb alles van alles. Dus. En ook nog, laat je je ook nog aan door de mensen. Bij de permanente tentoonstelling van Huismans werk in Workum... publiceerde de Friese schilder ook een catalogus. In het boekje autobiografische fragmenten van de oud-Ijzerman en zijn commentaren bij zijn tekeningen en schilderijen. Bij zijn zelfportret uit 1978 schrijft hij... In het zelfportret heb ik de kleinheid, de nietigheid van mijn geloof willen laten zien. Daarom houd ik mijn ogen neergeslagen en draai ik een checkje. Huisman is nu bezig met zijn tweede boek. Hierin komen anekdotes en verhalen die Jopie optekende... uit de mond van zijn vrienden en zijn collega's, de handelaren. De schilder wil er niet veel over kwijt. Maar na enig aandringen vertelt hij toch een verhaal... dat ook in het boek terecht zal komen. Daar konden er twee Thomas, Nou ja, die een die heet... Ik zal me, oh nee, we zouden geen namen noemen. We zouden maar zeggen van Piet en Klaas, zo heten ze dus niet. Maar in ieder geval die lopen met de fiets aan de hand. Anders konden ze niet meer lopen, zo dronken. Toen zat ik nou met mijn handeltje in worken. En de die had aan de linkerkant het stuur en de ander en daar wagel. dan zijn ze aan in acht kroegen geweest. Als een zak zo dronken. Mijn scherf er een pak aan met zo'n vest... en ik dacht, zware, zware kwaliteit kleren, weet je wel. hoor, maar sterk. Want het komt in het verhaal uit. hoor. Het is maar een heel klein verhaaltje. Op een gegeven moment pissig. De een die peest tegen een boom aan, en de ander tegen een stoepspaal. En zei zijn er wat gefrommeld klaar mee. En toen dus zegt die ene tegen de andere: Ik heb dit verhaal ook op een jaarbeurs laat betaald voor de hele grote zaal. Industrieel. Toen dus zegt die, die ene, die heet Ruud, die zei. Hij zegt: Kom je? Toen dus zegt die andere: Ruud, jongen, je kan niet meer over Rijn komen, zei hij. Een stomdronken. Zo stond hij daar bij die bomen. Hé, nee, hij zei: denk erom, denk erom. Oh, hij zei: ik, ik ga dood. Een dokter. Oh, zei hij. En hij kijkt en daar ziet hij: het is echt een is. Ziet hij een badje veearts, een veearts wonen daar, vee de naam zal ik ook maar niet noemen. En mensen dronken oh, ik denk, een dokter, niet een arts. Dus hij trekt aan die bel. En dan komt die man, die komt daar in zijn daar boven voor het raam. En die zei, wat is dat volgens? Die praat is zo gek. Die zei, wat is dat zo, de meter hier. Oh, hij, hij kan niet meer, hij, hij gaat dood, hij kan niet meer over hem komen. Wat is dat dan? Ja, dat weet ik Hij gaat dood, kom hier nog man. Nou, nou, die man, die vliegt in zijn onderbroek met, met die trap neer, zijn grijnig. En die vliegt op. op ik zei, laat kijken, hij had een zak in de hand. En <laughs> hij doet een greep. En dan er hij weer over hem en dan stond hij Opgelucht en toen zei die ander, die, die, die zei, wat was dat overheer? Nou, wat had hij? Oh, hij zei. Hij zei dat smerige ongeluk, met hem uit mijn bed haalde. Hij zei, het die verrekkelijk de knoop van zijn gulp vastgemaakt in de knoopschat van zijn vet. <lacht> <lacht> Ja, en dit muziekje hoorde bij Een Leven Lang, waarin u uh, Jopie Huisman hoorde. Een aflevering van de, uit, uit deze serie van de NOS, die eerder werd uitgezonden in 1988. Samenstelling en in interview Leo Siepen, techniek André Uneken. Jopie Huisman overleed in 2000 op 77-jarige leeftijd, maar hij staat nog steeds volop in de belangstelling. Deze maand verscheen de biografie Jopie Huisman, de andere kant, door Albert van Keijmpema. En daarnaast opende deze maand in het 25 jaar, eh, jaar bestaande Jopie Huisman Museum in het Friese Workum... een jubileum-expositie die nog te zien is tot en met 6 november... Het museum is voor kinderen tot en met 16 jaar gratis toegankelijk... en volwassenen betalen een habbekrats, namelijk maar 3,50 euro. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen kunt u schrijven aan Max... ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518-1200AM in Hilversum. Mailen kan ook via onze site www.nachtvluchten.fm. Daar kunt u ook een bericht achterlaten in het gastenboek. En het rechtstreekse e-mailadres is nachtvluchten.omroepmax.nl. Tot straks.